I know you refuse to be held down anymore Don't you let nothing, nothing Stand in your way I want y'all to you. listen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 De teller voor dit jaar staat nu al op 14 en het zwemseizoen is nog niet voorbij. De reddingsbrigade denkt dat in Nederland veel buitenlanders zonder zwemcultuur, zoals Polen en Bulgaren, het water ingaan.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 Het weer. Flink wat zon. Het wordt zomerswarm, 26 tot 30 graden. Later een enkele regen of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat 2 kilometer bij Batuverdorp. En op de A15 richting Rotterdam. Daar staat tussen Afrit Leerdam en Gorkum 6 kilometer door een uitgebrande vrachtwagen. Daardoor is bij Gorkum de rechterrijstok afgesloten.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 een hele moderne plaat rijdt, hè, als je deze draait. Hij is nog niet zo oud. Ik ees die plaats inmiddels alweer 20 jaar uit. Dat is niet te geloven. Jorden de en What is Love zijn begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals, een goede middag. Voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we in uur 2 om het doen, Robert ja? Nou, uiteraard zoals de vaste luisteraars weten, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons Zandvoort. Half vier is het zover, de evenementenagenda. Uiteraard tussen de. Muziek door Zandvoort Nieuws in het kort en uh, natuurlijk veel zomerse muziek, waaronder uh, deze echte zomer Franse zomerhit van met regime Je me tire, je me, tire, me Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça bafoque la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est plus possible Mais je veux le dire juste pour la rime Je me tire dans un endroit où serait pas le suspect Après je l'ai changé de nom comme Casus Clay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic Un endroit où tout le monde s'en de ma life comme la peste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 Je me tire, ne demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois tu Het mon feu qui s'en C'est triste à dire mais plus rien matrice. Laisse-moi partir moi d'ici. Pour garder sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va faut que la vie d'artise. Je sais que ça fait de dire qu plus de qu'on est niet pour Ne réfléchis plus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 Radio, je hoorde de single van Propaganda in die heet Duel. Het is inmiddels 16 minuten over drie. Vanmorgen bij Goedemorgen Zover hebben we het ook al kunnen horen. Maar we hebben nieuwe kunstpanelen op het burgemeester van Venemaplein, Albert Jan. Ja, want op het Van Venemaplein zijn gisteren vorige week een, nieuw, een aantal nieuwe beschilderde panelen opgehangen met als thema Zin in de Zandvoort. Op initiatief van plaatsgenoot Connie Foppen... heeft een groepje inwoners zich hierover gebogen. Zowel professionals als amateurs, namen de penselen ter hand. Het was met name de bewoners van tegenover overliggende appartementencomplex een doorn in het oog dat de hoek bij de trap meer dan regelmatig gebruikt werd als openbaar toilet. Allereerst werd de plaats door de gemeente goed gereinigd en werd de muur blauw geschilderd. Ondertussen waren de kunstenaars aan het werk gegaan en afgelopen vrijdag, voor een week, konden de panelen worden geplaatst. Leo Mizebeek heeft ze met behulp van Tom Hendricks aan de muur bevestigd en nu is de hele muur prachtig geworden. Op één ding na, boven de muur steekt een deel van het oude Dolf Virama uit dat helemaal verroest is. Een vlag op een modderschuit derhalve. Maar wellicht kan de eigenaar ook een beetje investeren... om er een heel mooi plein van te maken. Maar in ieder geval, de kunst hangt weer op het Van Venema-plein. En daar zijn we blij mee natuurlijk. Ja, tuurlijk. En terug naar een zomerhit van Nederlandse bodem. Ja, Gerard Joling en Jan Dino. Hier is Mijn Liefde. Jouw liefde maakt me blij. If you're looking for love, then let me be me ik voel me machtig, want je bent zo prachtig Samen op, we gaan voor die tachtig yeah. Je laat me blozen, zolang ik je zie And if you're looking for love Neem ik je, je graag mee me Schatje lief, ik ben gefocust op jou Eén hey, nee. ding Poppie, blijf me trouw Maak je geen zorgen, want je bent niet alleen Wat mijn liefde is popie, Neem ik je graag mee Oh schatje lief, ik ben gefocust op jou Eén hey, nee. ding Poppie, blijf me trouw I said it's over done. Oké, wil kijken deze plaat in starten van wat is dit nou hier, Wat is dit nou hier? Dit is een uh, disco klassieker uit de jaren 80. je de Shannon met Let's The Music Play het is tijd voor CFM verkeersinformatie oh, ja. info, wou ik zeggen. Ja, goedemiddag luisteraars. Ja. Uh, ja, inderdaad verkeersinformatie want het gaat even over de afsluiting van de Zandvoortse Laan in Zandvoort de provincie zoals u weet realiseert met Natuurbrug Zandpoort de verbinding tussen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleiding Duinen vanaf maandag 9 van augustus tot en met 22 augustus worden 59 betonnen liggers geplaatst. die samen het bovendek van het brugdeel over de Zandvoortse laan vormen. Hierdoor is de weg ter hoogte van de voormalige Blinkertweg afgesloten van 11 uur s'avonds tot 6 uur s ochtends. De werkzaamheden vinden s'nachts plaats om de verkeershinder tot een minimum te beperken. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Dus. Resumerend van, 22 tot en met, van 19 tot en met 22 augustus, s'nachts tussen 11 en 6 uur, is de Zandvoortselaan afgesloten. En hier is Abraham Matteo en Signorita. It hey yeah, oh oh oh oh oh oh oh oh Pronto acaba la fiesta. Vullerloop We only wanna rumba dance, tumba que tumba. You know your mine. Sexy señorita, watch you can play. Ya? Mira, Big Girl, luta, chiquitita. Zambame, mi niña bonita. Dame, guare, homen, conmigo a jugar. Give yotten punch, pon tu kuipo, bailar. Here, kire, kire, here, kire, kire, Baby, baby, come on, let's go. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo amai cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy Voyalo, dipper. We only wanna rumba. Dance, tumba, que tumba. You know you're my boy. Sexy, señorita, watch it and Try to cut me up, but I keep working. You see, oh my señorita, my senorita sexy sí, sí, señorita, won't you come play? Van CFM waren lekker aan de meedozen op deze single. Ja, wat kunnen jullie goed dansen, jongens? Geweldig. Jorden, Abraham, Meteo en Signorita. En daarmee is precies half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. Albert Jong, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Nou, zoals ik u al eerder in het programma vertelde. is het natuurlijk volop EK Zandsculpturen Festival. Zowel op het Badhuisplein als in het centrum. Dus ik zou zeggen, gaat u kijken naar de verrichtingen. van hoe deze zandsculpturen tot stand zijn gegaan. Komen. En dat doet allemaal nog tot 9 augustus. Dan op zondag 4 augustus is er een barbecue deluxe bij Evi, restaurant Evi. En dan hebben we het over de Zeestraat 36. De prijs is 75 euro per persoon. U krijgt dan een vijfgangen menu, all-inclusive barbecue, zoals u het nog nooit geproefd heeft. Op deze avondproeverijen uh, een vijfgangen menu van de barbecue. Reserveren is gewenst. Barbecue Deluxe bij Evi. Zeestraat 36. En de prijs is 75 euro's. Ook morgen is het tijd voor uh, het optreden van een jazztrio... en het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. En dat begint allemaal om half twee. Violist Papa Luigi en saxofonist Adam Spoor... hebben een muzikaal jazzprogramma samengesteld. Deze twee Zandvoortse solisten laten met veel enthousiasme... van muziek van hun eigen repertoire horen. Dus morgen vanaf half twee live muziek... Van vanaf het Raadhuisplein en het Muziekpaviljoen. En morgen is het, ja, hier zou bijna Frans van gaan praten... dan is het ook weer tijd voor Plas du Tertre. En dan heb ik het over Poststraat Kerkplein locatie. En het begint allemaal om tien uur s morgens... en loopt door tot vijf uur s middags. Op deze kunstmarkt staan kunstenaars waarvan enkele met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe het werk tot stand komt... en kan er natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk aangeschaft worden. De markt biedt een gevarieerd aanbod. Naast de kunstenaars met schilderijen, keramieken, bronzen beeldjes... zilveren sieraden en voorwerken... Originele hoedjes en tassen staan er ook samen met prachtige brokante artikelen, biologische voedingsproducten, Franse worstjes en natuurlijk de echte Franse zeepjes. Voor de geïnteresseerden is er ook een deskundige op het gebied van tarotkaarten en numerologie. Het is dit jaar de vierde keer dat deze markt wordt gehouden en het is inmiddels een begrip geworden in Zandvoort. Dus morgen vanaf 10 uur Place du Tetre aan de Poststraatlocatie Kerkplein. Gaan we naar de woensdag, ook reeds eerder vermeld in dit programma. Dan zijn de kinderen aan de beurt, want die kunnen dan zelf hun zandsculpturen gaan maken. En Dat begint allemaal om twee uur en dat is ter hoogte van het Juttersmuseum. Dan gaan we naar vrijdag 9 augustus. Dan is het weer tijd voor de bingo in het Wapen van Zandvoort. En dat hebben we het op het gasthuisplein nummer 10. En dat begint s'avonds om half negen. Win leuke prijzen tijdens deze bingoavond van het Wapen van Zandvoort. Iedere tweede vrijdag van de maand wordt er in het Wapen van Zandvoort een bingoavond georganiseerd. Behalve le leuke prijzen voor jong en oud wordt aan het eind van deze avond een loterij gehouden. De opbrengst, de opbrengst hiervan komt geheel te goede aan de Zandvoortse Reddingsbrigade. Dus dat is 9 augustus. Bingo in het Wapen van Zandvoort. En dat begint allemaal om half negen. En de locatie is Gasthuisplein nummer 10. Ook op vrijdag 9 augustus is het weer tijd voor Zing mee met Gray in de Oomstee. En dan hebben we het over Café Oomstee aan de Zeestraat 62. En dat alles begint om half negen. Regelmatige bezoekers van deze muziekavonden weten allang dat het enthousiasme van Gray en haar koor bijzonder inspirerend is. Gray van de Bergstand ook zeer ervaren op haar accordeon en begeleid zangers en zangeressen naar grote hoogte. Vrijdag 9 augustus, zing mee met Gree, Zeestraat 62, aanvang half negen in Café Oomstee. Dan gaan we naar 10 augustus en dan hebben we het over Festivari en dan hebben we het over de Strand Safari Club. Strandafgang Paulusloot nummer 2, de entree betaalt 10 euro en begint om 1 uur en duurt tot 11 uur. Als doorgezomerde festivalgangers zijn ze op zoek gegaan naar een voor hun ultieme festivalconcept. Ze hebben de sfeerverhogende facetten van alle festivals, feestjes en afterparties bij elkaar genomen. En deze combi in een blender gegooid en gemixt. Op standje 3. Het resultaat: een verwilderde, kleurrijke chaos met een zomerse taste. Festivari: A Color Jungle at the Seaside. Safari Club standafgang Paulusloot nummertje 2. Zaterdag 10 augustus vanaf 1 uur s middags tot 11 uur s avonds Dan zaterdag en zondag 11 augustus. Dan heb ik het over, allereerst over de avondmarkt en dan over de jaarmarkt. En dat speelt zich allemaal af in het centrum van Zandvoort. Dat is van 1 tot 11 uur. En jaarlijks worden er drie mega jaarmarkten georganiseerd... waarbij meer dan 300 kramen in het hele centrum van Zandvoort aan zee domineren. Dit jaar wordt er ook op 10 augustus een avondmarkt georganiseerd. Daarnaast zijn hier de gehele dag diverse attracties, straatreater, muziekshows en nog veel meer. Tevens speciale acties van de winkeliers. En dat is zowel leuk voor jong en oud. Zaterdag 10 augustus de avondmarkt en zondag 11 augustus de jaarmarkt. En dat speelt zich allemaal af in het centrum van Zandvoort. En dat begint van 1 uur tot 11 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl Gaan we naar zondag 11 augustus. Dan hebben we het over meet and greet met Hesdie Gergers en Denise Kielholz. Wie kent ze niet? En dat is in het centrum. maar dat begint om twee uur. Veel mensen weten het niet, maar kickboksen is sport nummer twee in Nederland. Sport nummer één is natuurlijk vo voetbal om kickboxen wat meer onder de aandacht te brengen aan een bredere publiek, organiseren ze uh, Fight Gear en and Meet and Greet met deze twee uh, uh, sporters. En dat speelt ze dus allemaal af op zondag 11 augustus in het centrum om twee uur. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl De jongens van de techniek staan te trappelen, maar ik ga gewoon rustig even door. Want het uh, zondag 11 augustus dan is het weer tijd, ja, dan is het weer tijd voor het Nationaal Oldtimer Festival en Pedag Porsche. En dan heb ik het Natuurlijk over het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester van Alvenstraat 108. En op 11 augustus is er veel te zien en te beleven voor de Classic Cars fans. Want dan is 402 Automotive op circuitpark Zandvoort te gast voor het Nationaal Oldtimer Festival. Diverse merkenclubs zijn aanwezig en tevens heeft men de mogelijkheid om met de eigen klassieker een aantal ronden op het circuitpark te rijden. Op diezelfde donderdag is er volop aandacht voor verschillende Porsches tijdens het evenement Porsche Paddock. 11 augustus Nationaal Oldtimer Festival en Paddock Porsche op het circuitpark Zandvoort. En tot en met 11 augustus is er nog een kunt u nog naar de expositie Ontmoetingen aan de zee. En dan heb ik het over Koenraad Art Gallery aan de Noorderstraat nummer 1. En daar kunt u terecht van donderdag tot en met zondag van 2 tot 6 uur. Dan is ook nog een expositie De kroon op het werk. Rustig aan jongens van de techniek, alle tijd. Tot en met 15 september kunt u nog genieten van de expositie De kroon op het werk in het Zandvoorts Museum. En dan heb ik het over de Swalue straat nummer 1. De prijs bedraagt 2,25 euro en kinderen tot 8, 10 jaar gratis. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortsmuseum.nl www tot zover. NL. Tot zover. Ja, nou heb ik nog even een heel lang verhaal. Dus ik ga gewoon lekker door. Heren van de techniek. Ja leuk hè. Ja, fijn. Het is inmiddels bijna vijf uur geworden. Maar zometeen komen jullie aan de beurt. De heren Martijn en Marcus. Die staan te trappelen. Dus we gaan snel weer door met de muziek bij CFM. Ja volgens mij is dit een van de favoriete platen van onze weerman Lex van den Hoorn. Speciaal voor hem is hier Sex on the Beach. We zijn er van Fiespun. Fiespun. Fiespun. Original king of talking Ponder microphone. Yes, me come like El Capone. When me sing. I wanna have sex on the beach. Come on move your body. Leave you alone, tide is high, and the groove is on. She said her name was Cindy. I would you like a Jacob, man. The bikini on the left, the kiwi on the right. Come and give me loving all through the night. Do the wild thing, ding a ling a ling. Girl, I wanna hear you sing. Dig out them, dig out them, dig out them. Oh, them, I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Girl, I wanna hear you sing. I wanna have sex on the beach.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 For now, they got them, they got them, they got them, E, hey, them. I'm hungry, shake them, bumper today. All of the with the sexy, body. they all up on and in the air, make me see. Don't punch a coat and wiggle up a little, they look for in disappointment. I want have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. They got them, they got them, they got them. I want have sex on the beach. is jou gedraaid voor uh, weerman Lex van Oren. En deze van Teespoon Je uh, seks aan de Beach. Eerst juist om half vier hoor. Die de evenementagenda. Wil je alle evenementen nog een keer nalezen? Ga je naar www.cfmsonvoort.nl... of kijk uh, op je televisie 40 CFM TV. CFM maakt zijn naambaar. van de zon schijnt.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 Ja, dat is Geval. Je de single Het Strand van de Groep, de neus uit de jaren 80 om precies te zijn, gingen we terug naar 84. Ik geloof het of niet, maar toen was het een uh, groter zomerrit. Lekker plaatje, de radio meenemen naar het strand en natuurlijk zetten op ZFM 106.9 FM. En voor de heren van de techniek, deze kwam van draaitafel uh, nummer <laughs> rechts. Twee, rechts. We, we hebben weer beschikking over twee draaitafels. Kijk, dus de vinyljaren, die zijn er ook weer blij mee. De elke woensdag van 2 tot 4 uur, samengesteld en gepresenteerd door Rut Janssen. Kan dus nu beschikken over twee draaitafels en kan dus helemaal solo zijn programma uh, uh, uitzenden indien gewenst. Even een kort berichtje weer over uh, uh, vooruitlopend op de programmering van Jazz in Zandvoort. Wat onlangs heeft uh, Hans Rijmers, de voorzitter van de Stichting Jazz in Zandvoort, de programmering voor de komende seizoen bekendgemaakt. Op 8 september begint de reeks van maandelijkse zondagmiddag optredens en dat gaat duren tot ...met 11 mei. En op 8 september gaan ze beginnen met uiteraard Frits Landersberg op vibrafoon... ...Jean-Louis van Dam op piano en Erik Koger op drums... ...en uiteraard Erik Timmermans op contrabas. De pro, volledige programmering van Jazz in Zandvoort kunt u nakijken op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Maar wij gaan door met een onvervalste zomerrit uit Spanje. We luisteren naar Pablo Alboran Kien. Te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. De una sola mirada te basta. Para matarme y mandarme al infierno. salir de eso sin que al huagar el dolor que me da aquella obsesión de tu corazón con mi corazón de mis manos temblorosas arañando el colchón quien va a quererme soportar y mijn entender mi mal humor? si te digo la verdad no quiero. con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te habastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos Dus even naar ATV 5 te kijken, naar de Kanaalparade Albert Jan. Is het wat voor CFM? Roze plopkappen en zo. zo roze koptelefoon. Weet je hoeveel boten er daarmee doen? 80. 80 boten. Dus dat is de hele middag. Uh, ja, dat is een gigantische sfeer daar in Amsterdam. En mooi weer ook nog. Mooi weer, gewoon een groot feest hebben ze daar. Heerlijk. Dus dat gaat nog wel tot in de late uurtjes door, hè, Neem ik aan. Er worden er meer gemaakt. Ik begrijp hem, <laughs> ik begrijp hem. Lekkere dansbare muziek onderweg van de temper. Hier is Phil Uh, in de jaren 90 was dit en dit voor de Temper, je de alweer het uh, ene laatste plaatje. Wat betreft uur twee van dit programma Albert-Jan. Ja, ik zie er nou kijken van wat gaat er nou gebeuren. Zometeen uh, komt, uh, in het volgende uur komt, de van van Mark Anthony nog wel even langs. <lacht> Oké. Okay. Hier is de uh, Whispers en de Beef Cozzan als laatste, zo vlak voor vier uur.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 Make some noise. The money can trap the house. I trap me, flying. trap the booty. I trap the salute. I'm me no living in the house. Me living in the tree. Alexis, stick and your shop. No, smoke. No, smoke. No, take no cup. On me, takes a glass of juice.